Dat is expliciet niet het geval. Rieten, interruptie begrijp ik. Ja, nog even een interruptie op dit stuk. Dank u wel, voorzitter. Um, het kan dus zijn dat de vanavond door ons bepaalde en goedgekeurde sonering een bepaald voordeel kan betekenen voor nou, bepaalde uh, strandtenten, locaties. Even een interruptie, meneer Deen. Het wordt geen hamerstuk, het wordt een bespreekstuk. Dus nu vanavond wordt niet iets besloten. Mevrouw Vrij, gaat u gang. Nee, ik denk dat uh, meneer Deen bedoelde van goh. Als ik nu deze watersportzoneering of ik, de Raad, uh, deze watersportsonnering uh, vaststel. Hebben bepaalde ondernemers dan een, ja, een streepje voor? Zo vertaal ik hem even in mijn, in mijn eigen woorden. En eh, dat is niet het geval. Deze watersportsonering is echt primair bedoeld... om meer ruimte te creëren voor watersporters. En ook om meer flexibiliteit... Eh, door dat zomer- en winterseizoen eh, eh, toe te voegen. Eh, maar het is niet zo dat... Eh, dat eh, dat het iets is wat we helemaal naast ons neerleggen. En eh, er zijn plekken waar het gewoon minder geschikt is... ook om allerlei andere redenen om een jaar rond watersportcentrum te hebben. Maar de selectiecriteria, in 80 uw amendement... komen die nog terug bij eh, de Raad... Um, die worden opgesteld en die komen terug bij uw raad, zodat u daar ook wat van kunt vinden. Dat is wat we met elkaar ook hebben afgesproken. Niet alleen een jaar rond watersportcentrum, maar ook een beslissing over het al dan niet toevoegen van jaar rond paviljoens. Um, dus dat is iets dat. Um, dat komt hoe dan ook uh, bij u terug. Maar los daarvan is het natuurlijk mogelijk om nou ja, van locatie ook uh, te ruilen en schuiven. En de zones kunnen wat dat betreft ook aangepast worden. Maar het is niet, nu, ik, uh, ja. wat ik nog wil benadrukken, is dat dit echt gaat om de watersportionering. Dus het gebruik ook. Uh, ...van het water uh, en het gaat nog niet om het al dan niet toekennen van een jaar rond uh, watersportlocatie. Daarover ontvangt u nog een apart stuk ter besluitvorming. Mevrouw Kuin, interruptie, gaat u gang. Dus als ik het goed begrijp is die, die watersportsonering die gaan we vaststellen... ...maar die is niet in beton gegoten. Dus die, daar kunnen nog eventuele wijzigingen in komen ten behoeve van zo'n watersportlocatie. Dat zou kunnen, maar daar kan ik nog niet op voor uitlopen. Maar om het uh, preciezer te zeggen, er wordt u een zienswijze gevraagd op het beleidstuk en de algemene, uh, de APV wordt gevraagd aan u om die vast te stellen. En beide zijn niet in beton gegoden. Dan sluit ik hiermee. Ik vinger op door de door de achterkant is het slecht te zien, mevrouw Curzon, een interruptie. Gaat u gaan? Ja, dank u voorzitter. Ik wil hem dan toch nog even heel expliciet vragen, want uh, het is niet dus aan de raad. De raad stelt het stuk niet vast. Geeft een zienswijze mee. Maar op het moment dat er een uh, watersport uh, ja, rondlocatie zou komen, die niet bij een watersport zeg maar zonering ligt, hè, of zo'n een van drie pijlen. Is het college dan bereid om met de zones te schuiven? Duidelijk, mevrouw Keurenson, mevrouw Vrij. Dat, dat kan. Ja, dat kan zeker een gevolg zijn. Maar nogmaals, ik wil daar niet op vooruitlopen. Ook indachtig het gesprek dat ik nog met u ga hebben over die selectiecriteria en over dat jaar rond paviljoen. Een duidelijke afsluiting. Ik zou met deze duidelijke zin willen afsluiten, dit agendapunt. Meneer Deen, is dit nog een opmerking naar mevrouw Vrij toe? Sluit ik de vroeg af? Ja, ik, beide, denk ik. Gaat u uh, gang? Ja, volgens mij uh, heb ik nog geen tweede termijn uh, gebruikt en enkel een interruptie geplaatst op de wethouder naar leiding van haar antwoorden in de eerste termijn. Oh, wacht uh, even. Heb ik een fout gemaakt en stopte ik bij meneer Bergen en ging ik niet verder? Ik, ik weet het niet, maar ik heb nog geen tweede termijn uh, gehad. Maar dat, dat, dat neem ik nu dan eventjes als u dat goed vindt, voorzitter. Ja, natuurlijk vind ik het goed. Gaat u gang? Fantastisch. Uh, Wethouder, mag ik toch constateren dat hè, ondanks dat er dan gesproken wordt over een uitgebreide participatie die al een paar jaar aan de gang is, dat ik toch nog merk dat er onduidelijkheden zijn in dit stuk. En ik me nu ook afvraag, omdat uh, de vereniging van strandpachters dit toch als duidelijke uh, eis eigenlijk min of meer in hun brief aangeeft... Um, ...dat ik me dan afvraag of zij dan toch wel helemaal akkoord zo blij zijn met deze sonnering ...als, als uh, zij deze antwoorden van u horen. Dus ik ga dat ook gewoon nog even checken uh, bij deze mensen. En voor mij dus ook, voor wat de PVV betreft, dus ook geen hamerstuk. Dank u wel. Dank u. Ik heb wel een tweede termijn gegeven, maar ik vind het gesteld toch op prijs dat u dit nog eventjes oppakt. En ik geef mevrouw Vrij nog even de gelegenheid te reageren op uw opmerking... Voor ik dit agendapunt afsluit, mevrouw of Mevrouw Vrij, gaat u gang. Ja, dank u wel voorzitter, want dat, uh, dat stel ik op prijs dat ik dan ook nog even mag uh, reageren. Um, er heeft inderdaad een uitgebreide participatie uh, plaatsgevonden, maar dat heeft niet betrekking op onduidelijkheden in het stuk. Het stuk zelf gaat over waar mag je... Uh, langzaam verkeer toepassen en waar mag je uh, het snel verkeer toepassen. Dus de, dat stuk zelf, daar is uh, consensus over. Uh, dus ik, ik, uh, de conclusie die u nu trekt dat het stuk onduidelijk is, daar ben ik het niet mee eens. Uh, wel is het zo dat uh, het thema Jaar rond paviljoens uh, echt een actueel thema is op het strand, maar daar hebben we een apart uh, traject voor. Dank u mevrouw Verrij. Dan dus sluit ik hiermee dit agendapunt af en ik zeg nogmaals toe, dat het een bespreekstuk is. Voor ons ligt het nieuwe stuk en mevrouw Verheij blijft nog even zitten. Het is agendapunt 8, zienswijze conceptwerkplan begroting metropoolregio Amsterdam. Het gaat over de metropoolregio Amsterdam. Het heeft een werkplan uiteraard met begroting en vraagt de deelnemers hun zienswijze wederom hierover te geven. De regiegroep MRA stelt het werkplan en de begroting vast op 30 oktober. Helaas. Deze zienswijze wordt besproken na de vaststelling en zal bij de uitvoering van het werkplan door de RMA worden meegenomen. Binnen de MRA zal kritisch worden gekeken naar wat dit jaar en komend jaar kan en vooral moet worden gedaan. De jaarplan en het werkplan zullen op onderdelen worden aangescherpt en aangevuld op worden op basis van actuele ontwikkelingen. Door de groei van het aantal inwoners in de MRA... MRA ...zijn de bijdragen van de deelnemers voldoende om de kosten te kunnen dekken. Mijn gelijkblijvende bijdrage per inwoner van 1,53 euro... Blijft de eh, voor zandvoort blijft dan de bijdrage voor 2021 26.187. Per inwoner eh, is dat eh, gebaseerd op 17.000 inwoners... ...en het blijft gelijk voor 1 januari 2020. Er hebben zich geen insprekers gemeld? Nee. nee. Ik kijk rond naar de leden. Ik ga nu, ja, eerst naar mevrouw Kuin. Nee, meneer Metters, nu. Ik heb u al een keer gehad. Nu meneer Metters. Meneer Metters. Als u niets wil zeggen, kan het ook hoor. Ja, dat weet ik voorzitter. Maar zoals u van mij gewend bent, zal ik het kort houden. Alhoewel het onderwerp zich daar niet direct voor leent. Als je naar de stukken kijkt die we gekregen hebben, die zijn nog redelijk uitgebreid. En dat geldt natuurlijk ook voor waar het over gaat in dit geval. Want in de metropoolregio met 33 gemeenten, twee provincies. Uh, ja, daar zijn wij dan voor 1,53 euro, zoals u bij uw inleiding zei, zijn wij dan ook deelnemer uh, van. En uh, ja, waar gaat het dan voor, uh, voor Zandvoort om? Het is natuurlijk een, uh, een uh, netwerkconstructie, uh, het is lobbyisme uh, wat hierachter zit... En ik moet op zichzelf zeggen dat ik blij ben met, het, uh, uh, met een toevoeging bij dit stuk. Of het laatste deel. Waarbij gesproken wordt over de resultaten die gehaald zijn. Uh, en daar gaat het uiteindelijk, uh, uiteindelijk om. En over die resultaten. Uh, nou, mogen we in Zandvoort niet echt klagen. Hè? Dat uh, schema metropoolregio resultaten. Kellenland-Zuid-MRA-samenwerking. Uh, dat heeft dan... Uh, Bijvoorbeeld te maken met de capaciteitspoor naar Zandvoort. Uh, dat is op zichzelf gunstig. Uh, Bedrijventrein uh, Noord. En uh, mijn vraag of het mogelijk is dat de wethouder daar zo over kunnen zeggen, want het gaat natuurlijk ook over economie. Die heeft te maken met wat in dat schemaatje staat: over de promotie en hotelontwikkeling zandvoort. Met de kwaliteitsimpuls Boulevard. afspraken met de MRA. In de stukken staat ook dat toerisme uh, Haarlem en Zandvoort uh, trekkers daarvan zijn. Uh, wat wordt daar precies mee bedoeld en wat kunnen we daar verwachten of wat heeft daartoe geleid? Uh, op een andere punt is het wel duidelijk. Ja en tot slot wil het CDA toch even zeggen dat het wonen is natuurlijk een essentieel punt. En dat uh, geldt ook voor die MRA's. Ze hebben het over 15.000 woningen bouwen waarvan 5.000 sociaal. Nou een derde deel gelijk Zandvoort wel uh, wat dat betreft. Uh, maar daar zitten wij niet direct bij. Uh, die ontwikkelszones liggen ergens anders. En ik moet uh, me toch wel van het hart dat de provincie daar volgens mij de belangrijkste rol in speelt. En dat de provincie daarvan uh, gezegd heeft om het vooral binnenstedelijk te houden. Uh, waardoor uh, gemeenten uh, die daar buiten vallen niet aan, uh, aan bod komen. Nou goed, dat is een provinciaal gebeuren. Daar uh, hebben we iemand voor in de raad zitten die daar zijn best voor kan doen als hij het met me eens is. Het is jammer dat dat uh, daar zo besloten is, want het heeft volgens mij ook consequenties daarmee voor het wonen wat hier in het stuk ook genoemd wordt. Dat is een constatering en een opmerking die ik maak. Ik had er maar één vraagje over. En voor het overige, uh, het is nodig om dit, uh, uh, dit te doen. Uh, ook al zitten er natuurlijk punten bij waarvan je zou zeggen, Zandvoort zou wat meer willen. Maar ja, je moet ook realist zijn en dat zijn wij van het CDA. 33 gemeenten, twee provincies. Uh, wij mogen niet uh, klagen volgens mij wat daar voor Zandvoort behaald is en wat nog behaald kan worden in de toekomst. Voor het CDA betekent het dat we hier mee eens zijn. Ik zeg nu al een hamerstuk. Dit is voorzet voor de rest van uw commissie. Ja, nou, maar dat doe ik niet meer, want dat schiet niet echt op, heb ik gemerkt vanavond. Dank u wel. <laughs> toch dank u, eh, meneer Mettens. Ik kijk achter u, ik zie mevrouw Keurenson. Mevrouw Keurenson, mag ik u het woord geven? Ja, dank u wel, voorzitter. Um, voorzitter, om maar um, eigenlijk toch met een, uh, nou ja, een, een, een, een opmerking te beginnen... ...is uh, dat um, het stuk is vrij laat... En eigenlijk is het eigenlijk en dat is wel jammer van het, van het hele verhaal een klein beetje most na de maaltijd. Op het moment dat wij nu ons, hier onze zienswijzigste mogen geven en uh, de begroting en het werkplan uh, afgelopen 30 oktober is vastgesteld in de regiegroep. Uh, Des te zorgelijker omdat het stuk aan ons is aangeboden op 19 juni aan alle deelnemende colleges, raden en staten. Dus daarbij de eerste vraag aan de wethouder. Hoe heeft dit zo lang kunnen duren, eer wij het uh, bij ons op de agenda hebben gekregen? En ten tweede, hoe gaat ze voorkomen dat dit een uh, wederom gaat uh, gebeuren? Dan, uh, voorzitter, het stuk zelf is, um, is helder, is overzichtelijk, um, duidelijk qua doelstellingen en opbouw. Um, wa waardoor uh, op die manier ook vrij makkelijk leesbaar en goed te volgen in de tijd. Um, maar met betrekking tot uh, de, de zienswijze, want het college stelt voor uh, aan de Raad om geen zienswijze in te dienen. Uh, onder andere uh, weet ik dat Haarlem het college wel heeft voorgesteld om een zienswijze in te dienen als het gaat om onder andere de mobiliteit. In hoeverre is er in, uh, binnen de regio zuid Kennemerland afstemming geweest over de mogelijke zienswijze die we als regio sturen richting de MRA als het gaat om het werkplan en de begroting. Dat was het in de eerste termijn. Dank u wel. Dank u vriendelijk mevrouw. Ik kijk nu naar de heer Keuning. Dank voorzitter. Ik heb uh, geen opmerkingen. Dank u. Mevrouw Kuin. Uh, ook geen opmerkingen. Dank u. Mevrouw de Vries-PVNA. Dank u wel. We sluiten ons voor het grootste deel aan bij uh, het verhaal van het CDA. En we denken dat, uh, goed dat er onzekerheid is ingebouwd wat betreft corona. En we denken dat wanneer we uit deze crisis komen dat juist uh, zoek samenwerkingsverbanden alleen maar belangrijker worden. Dat is wat ons betreft een hamerstuk. Dank u. Meneer van Marlen, D66. Nou, dan sluit ik me aan bij mevrouw de Vries. Ja. <laughs> meneer Berg, wie zoekt u uit? Mevrouw Geurlesen. Ik sluit me aan bij het, uh, hetgeen wat ze aanhaalt over de planning uh, dat het in oktober, 30 oktober bij de andere is vastgesteld. Uh, dus bedankt mevrouw Geurissen dat u dat uh, heeft meegenomen. Voor de rest, voorzitter. In de meegestuurde notitie lezen we op bladzijde 2. Al voor de coronacrisis zetten de MRA partners in op verdere verduurzaming van de economie en de realisatie van de klimaatakkoorden. Op 15 juni hebben een groot aantal bestuurders uit de MRA zich uitgesproken om dit proces te versnellen. Eh, terwijl landelijk het klimaatakkoord bij meerdere grote partijen het, eh, ter discussie staat en het res nog in ontwikkeling is, wil de MRA toch al in versnelling nemen. Bij wie blijft de bevoegdheid liggen vragen we ons af en waar besluiten we nu voor in deze? Dan woningbouw. Er wordt vooral veel gepraat en overlegd, maar we zien weinig resultaat. Citaat. Voor, veel, voor alle partijen geldt dus... ...doorgaan met planontwikkeling en voorbereidingen van bouwrijp maken cruciaal is. Als marktpartijen, gemeenten en corporaties onderling niet komen tot contractvorming... ...kan het expertteam ingezet worden dat het hele MRA kan bemiddelen en tussen de partijen staat. Het kernteam helpt in alle delen van de keten om de problemen op te lossen... ...en wil vooral concreet oplossingen bedenken en toepassingen. Dan hebben we een vraag over. Overwegen wij vanuit Zandvoort om een beroep te doen... ...bij het kernteam versnelling woningbouw? Eh, dan onder het kopje, wat betekent dit? Citaat. Bovenstaand overzien kunnen we concluderen... ...dat voor al deze thema's geldt... ...dat de weg uit de crisis, uit ons de crisis te investeren is... We, wij vinden de vraag. Deelt het college deze conclusie? Zo ja, met welke consequenties voor bestedingen van middelen uit het coronafonds? Ik lees in de brief over concrete afspraken met het Rijk over openbaar vervoer. Steviger inzetten op fietsvoorzieningen en fietsparkeren bij OV-halters. Ook komt het Rijk met een fietsplan, geconstateerd wordt het effect van de lockdown op mobiliteit en hoe een paar procent van de weggebruikers al minder een flinke file kan schelen. Een opmerking daarover. Zandvoort heeft te maken met een forse toename van de recreatiedruk vanuit de MRA. Er komen 240.000 huizen bouwen, Plus een voorspelde door het NBTC een sterke groei van toerisme. De prognosegroei tussen 2017 en 2030 is dat er 61% meer buitenlandse bezoekers komen en in dezelfde periode 30% meer binnenlandse bezoekers. Van onze bezoekers komt 40% van buiten de regio en of uit het buitenland. Voor die groep bezoekers spelen OV en Fiets een ondergeschikte rol... Wij zien geen terugkoppeling of taakstelling voor de met name naar de kust reeds lang, te, reeds lang tekortschietende wegcapaciteit. Een probleem dat nog eens wordt verergerd als gevolg van de verwachte explosieve stijging van het binnenlandse en buitenlandse toerisme voor de periode tot 2030. De vraag is dan ook, wat is de taakstelling voor het faciliteren van mobiliteit voor de grote groep bezoekers die niet met OV of fiets naar de kust komen? Weten we eigenlijk nog wat de omvang en het mobiliteitsgedrag van deze groep is... zodat de prioritering van investeringen in mobiliteit daarop afgestemd kunnen worden? Wat is in zaken binnenlands en buitenlands toerisme... met name naar de kust voor de MRA nu als, eigenlijk als uitgangspunt van het beleid... en waarop is dat gebaseerd? Meneer Berg, een kleine interruptie van mijn kant. Uh, u leest veel stukken voor, uh, voor uit het... Uh... ...uit de stukken die wij hier bij ons hebben. En u heeft er ook concrete vragen uit. Hartstikke mooi. Is het misschien mogelijk dat u die vragen... ...die al erg concreet voor u liggen... ...aan de wethouder doet toekomen... ...en een kopie aan de leden? Ik heb geen uh, laptop bij me, meneer. Misschien kan de griffiers straks kopiëren. Ik, ik weet zeker dat u dat graag wil doen. Maar dan kunnen we op deze wijze... Uh, ...wat misschien sneller door u... Uh, ...wat spitser door de vragen heen gaan. Nou, ik had uh, nog twee zinnen staan. Dus wat u wil, of ze mag nu kopiëren of ik maak die twee zinnen af. U maakt die twee zinnen af en u kopieert. Dank u wel, voorzitter. Werkplan. Ik wil lezen bij de schaalsprong mobiliteitssysteem, werkplan bladzijde 62 onder het kopje strategie. Ontwikkeling van alternatieve en innovatieve bekostigingsoperaties voor de benodigde investeringen in mobiliteitssysteem. Wanneer kan hier, naar verwachting, iets concreets over worden medegedeeld? Dank u wel, voorzitter. Dat is mijn eerste termijn. Meneer Berg, heeft u voor de tweede termijn ook, ook een rits vragen? Vermoedelijk, maar die heb ik nog niet op papier staan. Nee, dat, dat is mijn vraag. Dank u vriendelijk. Meneer Deen. Ja, voorzitter, dank u wel. We beginnen even met een uh, positieve opmerking, en dat is dat uh, de kosten per inwoner gelijk blijven. Um, we hebben namelijk al eerder aangegeven dat wij niet uh, zouden willen dat Zandvoort meer zou gaan moeten bijdragen aan deze mini-EU. Een onnodige laag in onze ogen, voorzitter, die graag dingen aan de regio oplegt. En nog een laag die wel even de impact van corona gaat bekijken. Wat ons betreft totaal onnodig en zonder enige meerwaarde. Ondertussen blijft de MRA eigenlijk alleen maar hun, uh, hun core business benadrukken. Namelijk het uitvoeren van EU-beleid op het gebied van duurzaamheid, energietransitie, mobiliteit, circulaire economie enzovoort. Deze MRA is daarmee feitelijk alleen eigenlijk maar een, een rechtstreekse tool om de ideeën van de heer Timmermans en consorten ten uitvoer te brengen. Um, en zoals u weet zijn wij daar geen voorstander van. Als standvoort hebben we dus weinig aan deze MRA, maar wij gaan op dit moment niet voor de 1,50 euro bijdrage liggen. Voorzitter, dank u wel. Concreet en duidelijk. Dank u wel, meneer Deen. Ik ga nu kijken naar mevrouw Verheij en ik verzoek haar de antwoorden. Mevrouw Verheij, gaat u gang. Ja, dank u wel, uh, voorzitter. Ja, dan, dan kan ik het niet laten om toch eerst uh, te beginnen met de bijdrage van uh, de heer Deen over de mini-EU. Dat is nou niet per definitie de vergelijking die ik zou willen trekken, al is het maar omdat dit... Op een volstrekt andere wijze georganiseerd is. En ook omdat u als raad hier uiteindelijk over beslist. Er is niet een soort van alternatief parlement nog wat toezit op de MRA. Nee, u bent dat par parlement en u ziet toe op nou ja, deze stukken onder meer. Maar ik ben wel heel blij dat u uh, ook zegt: van nou, we zullen er niet uh, voor gaan zitten. Want nou ja, ik ben. Uh, een groot voorstander van deze samenwerking en ook als ik dan um, terug mag komen op de bijdrage uh, van het CDA... Um, als je ook kijkt naar de resultaten. En u vroeg, vroeg kunt u wat meer vertellen ook over uh, de kwaliteitsimpuls... en hoe dat is gegaan met betrekking tot die hotelontwikkeling. We hebben heel actief gebruik kunnen maken van nou, wat, wat, wat ik noem de hotelloods. Het is niet zijn uh, officiële betiteling, maar um, het geeft wel aan wat hij doet. En hij heeft bijvoorbeeld bij het Badhuisplein echt een hele actieve rol uh, daarin gespeeld. En dat helpt ons uh, echt juist ook omdat in MRA-verband veel uh, kennis zit en heel veel data... Zit ...met betrekking tot nou ja, onder andere de aantallen hotelkamers die nog nodig zijn in deze regio. En dat zijn er toch een stuk of 8000. Dus hij heeft daar echt een hele actieve en bemiddelende rol in eh, gespeeld. Ik ben inderdaad ook mede-trekker van het programma toerisme. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken ook van... Goh, um, we willen eigenlijk weer komen tot een herijking ook van die agenda... aan de hand van een onderzoek. Om te kijken hoe we nu, ook indachtig de coronacrisis... hoe we nu uh, weer vooruit uh, moeten. U noemde woningbouw. Een aantal, uh, meneer uh, Berg noemde ook de woningbouw. En het lastige is wel dat ook vanuit het Rijk is er een aanjaag... Uh, programma voor woningbouw, maar helaas is de drempel vrij hoog. Het moet gaan om projecten van tenminste 500 woningen. En nou ja, die hebben we niet in Zandvoort. En we hebben daar wel ook vanuit het college geprobeerd creatief naar te kijken, eh, door te zeggen van, nou ja, kunnen we Zandvoort dan niet als één grote eh, ...project aanwijzen om, om al de ja, benodigde woningen eh, bij elkaar op te tellen, maar helaas werkt het niet zo. En eh, dat betekent dat, dat eigenlijk kleine gemeentes voor deze eerste tranche in elk geval niet eh, in aanmerking komen. Uh, en dat betekent dus ook dat het accent echt ligt in het kader van die woningbouwversnelling uh, op die grote ontwikkelzones en die, dat accent ligt daar ook uh, expliciet op vanuit het Rijk. En ik hoop dat, dat nou ja, de kleinere gemeentes, uh, niet alleen Zandvoort, maar überhaupt in, uh, in, uh, in deze regio en in het land toch ook wel in de latere tranche aan bod komen. Uh, mevrouw Geurlson, uh, u heeft helemaal gelijk, want dit is gewoon te laat. En ik uh, zeg u toe dat dit uh, de laatste keer is, want dit is niet uh, zoals het hoort. Vrijdag is, heeft de regiegroep uh, plaatsgevonden. Ik heb daar expliciet ook aangegeven dat het uh, nog niet is besproken in onze raad. En uh, alle zienswijzen die nog worden opge uh, uh, geven door andere raden of door uw raad, die worden nog uh, verzameld en ook voorzien van een uh, goede reactie. Um, de, er is, is niet een afstemming geweest in deze regio van uh, de zienswijze. En dat heeft ook te maken met de afzonderlijke bevoegdheid eigenlijk van alle uh, gemeentes om deze stukken zelf uh, uh, vast te stellen. Um, en zo heeft Haarlem dat uh, gedaan. Maar ook andere gemeenten hebben weer eigenstandige uh, zienswijzen meegegeven. Zoals wij dat vorig jaar bijvoorbeeld ook hebben gedaan. Um, Daarmee kom ik eigenlijk ook op de heer Berg. En, en ja, bij wie ligt nu de bevoegdheid? Die bevoegdheden ja, liggen bij de Raden en Staten. Uh, u wordt uh, ook actief geïnformeerd, direct eigenlijk vanuit de MRA. Uh, vaak zitten die memos en, en nieuwsbrieven ook in, in de, uh, de griffiepost. En daar waar het gaat om die verdere verduurzaming, worden daar inderdaad ook stappen gezet, bijvoorbeeld in het kader van uh, de Green Deal. Um, ten aanzien van die versnelling van, de, van woningbouw. Um, wij hebben daar op dit moment nog geen appel uh, op gedaan... maar dat heeft ook te maken met de, ja, de grote schaal eigenlijk... Um, waar nou ja, zowel MRA als het Rijk um, nu op focussen. En die grote schaal hebben wij op dit moment in Zandvoort niet. Um, als u me vraagt van, van uit de crisis investeren... Uh, hè, hoe kijkt het college daartegen aan? Uh, dan zeg ik ja, zeker. En dat zeg ik niet alleen ik, maar dat is eigenlijk ook wel het uitgangspunt uh, van het coalitieakkoord. En niet voor niets is er ook een coronafonds. Uh, hoe verhoudt zich dat tot het coronafonds? Nou, ik denk dat de heer Bluis daar eerder al uh, uitgebreid toelichting op heeft gegeven. En eerder vanavond is ook al gezegd dat we ja, u op 17 december daar nog uitgebreid uh, in mee gaan nemen. U vraagt ook naar uh, de recreatiedruk en de groei uh, van het toerisme in relatie tot um, ja, het, het faciliteren van, van uh, de bezoekers. Maar meer specifiek, als ik u goed heb begrepen, in relatie eigenlijk tot, tot het autoverkeer. En het is niet zo dat er in deze stukken een, een, uh, ja, een piramide staat waarin... Um, Um, uh, OV of fiets op één op staat. Hè. Ook autoverkeer is essentieel. In een van de avonden die u recent hebt gehad over deze stuk... is dat ook expliciet aangegeven. Uh, er zijn ook voorbeelden genoemd van een velzerboog. Uh, dus dat zijn zaken die we uh, blijven faciliteren. Want uw analyse is juist... Veel van onze bezoekers komen uit deze regio um, en um, de groei van het recreatie met name ja, die zal zich doorzetten puur en alleen ook als een gevolg van, van ja, de toename van het aantal mensen in deze regio door die woningbouw. Dus uw analyse klopt. Um, uh, we investeren wat mij betreft nog altijd in... In de drie modaliteiten zoals, dat, uh, zoals je dat noemt, dus zowel OV als fiets als uh, auto en ook in de MRA wordt daar uh, aandacht aan besteed. Um... Even kijken, ja, ten aanzien van mobiliteit vind ik het nog wel goed om, om uh, ook daarbij aan te geven dat, uh, dat de VRA altijd een heel belangrijke rol natuurlijk ook heeft in de MRA, uh, maar de, dat de provincie Noord-Holland zeg maar deze gemeentes uh, vertegenwoordigt. En de VRA heeft bijvoorbeeld ook bij die spoorse maatregelen een hele belangrijke rol uh, uh, vervuld. Um, Ja. Voorzitter, volgens mij heb ik alle, alle vragen uh, in ieder geval op hoofdlijnen uh, beantwoord. Uh, mocht mochten er nog naar veranderd zijn, dan hoor ik dat uh, uiteraard graag. Dank u vriendelijk, mevrouw Verhey. Ik kijk rond voor een eventuele tweede termijn of gelijk vaststellen van. We kunnen dit nog aan een stuk laten worden. Meneer Deen, gaat u gang. Meneer, mag ik even, even inventariseren, meneer Deen? Meneer Deen, u bent de enige. Meneer Deen, gaat u gang. Dank u wel, voorzitter. Nog even een aanvullende vraag, zeker uw opmerking aan mevrouw Verheij. Uh, zij koppelt namelijk de slogan van de MRA, uh, ons uit de crisis uh, investeren aan het coronafonds. Maar ik lees alleen maar investeringen die uh, totaal niks met het hele fonds te maken hebben. Dat zijn investeringen die daarnaast zullen moeten plaatsvinden, voornamelijk op het gebied van uh, mobiliteit, wonen, etc. En dan ook duurzaamheid, fiets, uh, energietransitie, van het gas af, etc. Hoe, uh, hoe ziet u dat? Dank u. Mevrouw Verhey. Ja, dank u voorzitter. Nee, ik, dat was in reactie op een vraag van de heer Berg. Uh, in relatie tot het uh, coronafonds. Dus u hebt gelijk dat die, het coronafonds is van ons in die zin van de gemeente Zandvoort. Maar het credo om uh, je uit de crisis te investeren, uh, dat bedoelde ik te onderschrijven. Dank u mevrouw Verhey. Mag ik vaststellen dat we hier met dit, uh, deze toelichting kunnen vaststellen dat het een hamerstuk is? Dank u allen. ...voor deze inzet. Een namensluk. Mevrouw Verheide, dank ik u. Oh, u blijft u blijft gezellig zitten. Ja, ik zie het. Ja, We hebben het volgende onderwerp. Notitie. Wat zegt u, meneer Wetters? De Ondering. Die vrijheid hebben, het is pas half elf. Moet ik... Ontwerp, notitie, grondverzet, bonenkwaliteit... ...PFAS, OD, I mond... OD Eimond, OD, OD Eimond. De raad heeft op 17 september 2016 de nota regio Eimond, inclusief bijbonende bodemkwaliteitskaart, vastgesteld. 8 juli 2019 stuurde de staatssecretaris Infrastuur waterstaat het tijdelijk handelingskader voor poli en, nu komt het, perfluorakielstoffen PFAS naar de Tweede Kamer. Ik geef straks een uitleg wat de stoffen het zijn. Als gevolg hiervan werd bij 1 oktober 2019 de huidige bodemkwaliteitskaart minder goed bruikbaar vanwege het ontbreken van informatie over PFAS. Een aantal gemeenten in de regio Eimond en Zuid-Kennermond hebben besloten om de bodemkwaliteitskaart aan te laten vullen met de informatie over PFAS en de achtergrondkwaliteit hiervan op de kaart aan te geven. De aanpassing van de notitie grondverzet en de bijbehorende bodemkwaliteitskaart. PFAS OD Eimond is nu gereed. Maar die nog wel door alle deelnemende gemeenten voor eigen grondgebied te worden vastgesteld. En daar staan we nu voor. Er hebben zich wederom geen insprekers gemeld. Ik kijk u allen aan, en u hebt kennis genomen van deze hele lastige materie. En wie mag ik het woord geven? Meneer Metters. Nee, meneer Metters was het Meneer Metters, gaat u gang. Oké, okay, voorzitter. Dan zal ik het nu proberen kort te houden. Als ik het goed begrepen heb... en als het niet zo is, hoor ik dat absoluut van mevrouw Vrij. Dan is die dus de waarom-vraag... waarom doen we dat op dit moment? De reden daarvoor is dat er dus een oude bodemkwaliteitskaart is... en die moest aangepast worden. Dus daar was noodzaak voor. nut en noodzaak. Dan, als ik het goed begrepen heb... dat is dus daarmee ook een vraagje gaat het op dit moment hier in deze nota over de grondkwaliteit. En dus niet over de stikstof. Dat betekent dan uh, de vraag of dit wat hier nu staat gevolg heeft voor de bouwprojecten in Zandvoort. Uh, dat is dan de vraag die ik dus wel uh, wilde stellen. Ik denk het niet, maar de antwoord krijg ik zo dadelijk al. Uh, dan tot slot uh, wil ik de wethouder uh, bedanken en met name ook een compliment maken aan de... Uh, de ambtenaar die, en dat heeft hij toegezegd eerder, uh, ons toegestuurd heeft een, uh, een pas, en stikstofstrategie voor het project in Zandvoort. Uh, ik ben van mening dat het een, uh, een uh, prima stuk is, goed leesbaar. Het geeft ook aan welke strategie te volgen is en hoe we er op dit moment voor staan als het gaat om de stikstof. Wat dus niet direct hierop slaat, maar u heeft wel bij dit stuk een uh, antwoord gegeven in een raadsinformatiebrief... Dus dat is de reden dat ik de vrijheid maar even neem om daar een compliment voor te maken. En de leesbaarheid daar hebben we echt, hebben, ze heeft het CDA iets aan. Ik wil u daarvoor bedanken. Dus even een korte vraag uh, en dan is het voor ons verder een hamerstuk. Dank u. Meneer Berg. Ja, dank u voorzitter. Ik stak als eerste mijn hand op, maar ik denk misschien kan ik het dit keer even snel kopiëren. Maar helaas belette u mij dat. Dus ik ga het toch weer even voorlezen. Um... Gezien de extreem technische uitleg zou ik allereerst de wethouder de vraag willen stellen of zij in een korte minder technische uitleg de commissie kan vertellen wat de raad over gaat besluiten. En met welke consequenties in toekomstige uitvoering bijvoorbeeld woningbouw of civiele technische werken. En daarnaast uit het stuk lees ik... Eh, bij overweging vaststellen gemeentelijk kader Zandvoort. Ik eh, citeer weer even. Uit het onderzoek blijkt dat in Zandvoort de achtergrondwaarde... met name fezers in de bovengrond hoger ligt... dan in de beleidsregel van de provincie Noord-Holland... en de landelijke achtergrondwaarde. De vermoedelijke oorzaak hiervan is dat er sprake is... van het zogenoemde Global Sea Spray. Pefzas stoffen in de atmosfeer... Ik, ik merk weer dat ik... Eh... ...mijn spraakgebrek van, de, van, de, van, de, van mijn kleuterschool terugkrijgt... ...wat zijn dat moeilijke woorden... ...vreesel stoffen in de atmosfeer lijken meer neer te slaan boven land dan op zee. Boven zeeën en oceanen hopen de stoffen zich op... ...waarvan een deel neerslaat zodat het de kustlijn bereikt. Wij zouden willen weten bij welke activiteiten heeft dit consequenties in Zandvoort... ...en zou deze hogere waarde die neerslaat op de kustlijn... ...een geluk bij een ongeluk kunnen zijn... Doordat er nu met hogere uitgangswaarden mag worden gerekend. Er wordt bij de waarde bovengronds bij Zandvoort 2,6 vermeld. Dat is 37% hoger dan landelijk gemiddeld. Wordt daarbij aangesloten op de waarde van VESOS en VSAS in andere kustplaatsen. Zo ja, welke waarde daar? Dan nog één vraag. Voorzitter, in de gemeente Zandvoort liggen grondwaterbeschermingsgebieden. Maar waar zijn deze exact? We hebben kunnen lezen op de nieuwe bedrijventrein. laatst in een raadsbrief, maar liggen ze ook aan de noordzijde van de Kamerling-Onerstraat en gelden daar in zaken pesos en fras strengere normen? Daar wil ik het belaten, dank u wel. Dat is duidelijk, dank u. <lacht> Meneer Keuning. Dank u wel, voorzitter. Uh, kort vraagje. Wij zijn benieuwd naar de rol van het zanddepot in het geel. Want hiervoor kon de grond, of een deel van de grond, op het zanddepot worden gedropt. En is er een relatie tussen het sluiten van het zanddepot en het probleem rondom PFAS? Dank u wel. Dank u, meneer Keuning. Meneer Deen. Dank u, voorzitter. Uh, CO2, stikstof, PFAS, PFOS, PFOA. Het is... Uh... Het wordt eigenlijk steeds gekker, allemaal. En wat ons betreft bestaat dit rijtje ook voornamelijk uit, uh, uit vergezochte en meestal zelf gefabriceerde problemen, die voornamelijk ondernemers en burgers bakken met geld kost en daarnaast vele bouwprojecten verstoort. En daar zijn wij geen voorstander van. Aangezien we hier uh, echter te maken hebben met opgelegde kaders vanuit Rijk, Provincie, EU, zit er weinig speling in deze ontwerpnotitie. Wij geloven ook niet echt dat nou het college hier eens even fel tegenin zal gaan uh, richting provincie en rijk. Dus uh, ja, weet je, daar kunnen we niet zoveel mee. Het is, enige positief hebben we ook gelezen is dat Zandvoort in ieder geval iets ruimere normen kan hanteren vanwege de, de ligging uh, aan de kust. Tot zover voorzitter, dank u wel. Dank u, ik bleef rondkijken en ik zie niemand meer die om een reactie vraagt. Ik dank u allen voor deze eerste mijn. mevrouw Vrij. Ja, dank u wel, voorzitter. En ik, ik ben het met u eens. Het is, het is vrij technisch hoor. En ik heb hier ook echt al even uitvoerig over uh, doorgesproken, ook om het voor mezelf goed uh, uh, te kunnen vatten. En, want het is, het is inderdaad een heel technisch uh, stuk. Dus raadsleden die dat zeggen, nou, ik herken me volledig uh, wat dat betreft uh, in u. Uh, waarom uh, doen we dit nu? de reden is eigenlijk dat uh, op het moment dat je niet zo'n norm hebt vastgesteld je telkens bij ieder bouwproject een apart bodemonderzoek moet doen om aan te tonen uh, welke uh, normen je hebt en wat de waardes uh, uh, zijn en uh, op deze uh, dus bij iedere nou, beweging of verplaatsing uh, uh, van grond uh, al is het maar zand dat wordt opgeveegd zou je dan weer zo'n apart norm moeten laten vaststellen. Dus dit is eigenlijk een, een algemeen kader om die normen vast te stellen. En die mogen inderdaad hoger zijn vanwege die seaspray. Maar ze zijn wel in die zin generiek dat uh, deze normen ook gelden voor andere kustgemeenten in deze regio. Dus het is uh, niet zo dat wij, uh, nou ja, ik noem maar even wat, uh, 2,6 uh, vaststellen en dat ze in, uh, nou, Heemskerk een waarde hebben van 4. Dus in die zin zijn het wel gelijkwaardige normen, maar die zijn wel hoger dan, uh, dan uh, de gebruikelijke normen, om het zo maar te zeggen. En dat heeft puur te maken inderdaad met de ligging aan de kust. Uh, de raad besluit op dit moment over de ter inzagelegging. En uh, qua bevoegdheden is dit een expliciete bevoegdheid van de raad, al is daar wel, uh, naar aanleiding eigenlijk van deze uh, uh, ja, PFAS-crisis, een bevoegdheid uh, van het college uh, bijgekomen. Maar wij hebben eigenlijk gekozen voor de Koninklijke Weg, noem ik het maar even, en gekozen voor naar dezelfde wijze van uh, besluitvorming als die u eerder ook heeft uh, uh, gehad. Um, dus eh, de, u beslist eigenlijk op dit moment over de ter inzagelegging van deze notitie. We hebben hogere eh, normen vanwege die seaspray. Maar de, die zijn wel gelijk aan andere eh, kustgemeentes, eh, eh, maar dus wel echt hoger dan eh, ja, gemeentes die niet aan de kust eh, liggen. Eh, de relatie met stikstof, ja, dat is eigenlijk een apart probleem. Um, al wordt het soms wel uh, bij elkaar toegelicht. En uh, ik heb de raadsinformatiebrief bij laten voegen... omdat daar gewoon nou ja, in wat, wat makkelijkere taal ook soms staat... wat is nou precies PFAS en FAS en hoe ga je daarmee uh, om. Um, de consequenties voor uh, de projecten is eigenlijk dat nu ook duidelijk is... Van, uh, welke norm moet je uh, hanteren. En, voor het, en het heeft dan echt een relatie met betrekking tot het bodemonderzoek. Um, maar als, je, als er echt sprake is van vervuilde grond, dan geldt eigenlijk weer een heel ander kader. Want dan zit je echt bij de wet bodembescherming, uh, kom je dan uit. Maar daar is hier uh, geen sprake van. Maar wel hebben we, nou ja, is het belangrijk dat wij een, een goede waarde vaststellen. Juist om uh, het geen belemmering te laten zijn voor die projecten. Um, uh, u, u vroeg nog naar de grondwaterbeschermingsgebieden. Uh, uh, het klopt dat, dat zeg maar in, in Noord is een grondwaterbeschermingsgebied. In Bentveld is er bijvoorbeeld ook een grondwaterbeschermingsgebied. Maar die hebben geen re directe relatie met uh, deze uh, PFAS-problematiek. Uh, um, een relatie met het zanddepot um, ja, is er in die zin dat, dat uh, ja, het zanddepot is in die zin een gevolg van. Uh, nou ja, grondverzet dat plaatsvindt bij projecten, dus in die zin is er een relatie. Uh, maar het is niet zo dat uh, ja, voor dat zanddepot uh, andere normen of iets dergelijks gelden. Uh, deze normen zien echt op nou ja, de bodem uh, van zandvoort en de kwaliteit. Dus uh, het gevolg moet dus ook doen aan, voldoen aan die normen, want anders zit het uh, zeg maar bij de bron van het zand al geen... Uh, Zit het dan niet goed om het zomaar te zeggen? Dus in die zin is er een, een relatie, maar die is wel wat, uh, ja, wat verder uh, gelegen. Ik geloof dat ik de vraag heb beantwoord, voorzitter. Dat ik ook toen ik die begat had. Uh, ik kijk rond en kijk voor een tweede termijn eventueel. Ik denk dat de vragen duidelijk en goed beantwoord zijn geweest. Mag ik vaststellen dat dit een, hamer, een hamerstuk is geworden? Dank u. Ook net bij de RMA heb ik dat gevraagd. Heb ik van iedereen ook een antwoord gehad. De RMA ook een hamerstuk is? MRA. Metropoolregio Amsterdam. Oké. Okay. Uh, zienswijze collega's uit de achtervolging pre-wonen. Ik kijk nu naar de vallier. En ik stel vast of de heer Bluis nog aanwezig is in deze ruimte. Ja. Meneer Bluis. Wat een genoegen u weer te zien. Ja. Is er nog een changement? Nee. Het is typisch. De fractische kiezen altijd degene die het laatste moeten blijven. En die moeten dan ook blijven. hè? De overgang van de Zandvoortse woningbezit van woonstichting De Key naar stichting Prewonen bevindt zich in een afrondende fase. Het college heeft al eerder vastgesteld gesteld, positief te staan tegenover deze overgang. U gaat weg meneer Deen of eventjes. Moet, nee van mij mag het, maar moet ik ergens mee rekening mee houden of... Nee? Oké. Okay. Om de leningen van de KEI die gepaard gaan met het Zandvoortse woningbezit over te dragen, ...dient de gemeente een achtervangpositie voor prewonen aan te gaan. Zonder het innemen van de gevraagde gelimiteerde achtervang van prewonen of voor pre ...kan de overdracht niet doorgaan. De achtergang, achtervang van de gemeente houdt in dat wanneer prewonen wonen haar betalingsverplichtingen zelfs nasaneren niet nakomen en de reserves van de overige woningcoöperaties en het WSW niet voldoende blijken, de gemeente renteloze leningen moet verstrekken aan prewonen. De kans van het daadwerkelijk effectief worden van deze achtervang lijkt nihil. En de bijbehorende mogelijke financiële impact beperkt. Het college neemt zich voor om een gelimiteerde achtervangpositie voor 240 miljoen voor pre-wonen in te nemen omdat het hier gaat om meerjarige verplichtingen met een, in theorie, mogelijke opvang, omvangrijke impact verzoekt de college de raad op basis van artikel 7 van de financiële verantwoording om zijn zienswijze te geven op het voorgenomen besluit. Er zijn geen insprekers. Uh, heeft het college de wethouder behoefte om een korte toelichting, ik denk het niet hè, nee. Als je dat soort dingen zo vraagt, dan komt er niets. Ik kijk nu naar uh, de commissie. En wie wil. Mevrouw <lacht> Keuning. Mevrouw Keuning, sorry. En de heer Keuning. <lacht> ja, dank u wel. Nee, wij hebben vertrouwen in het college dat dit de juiste weg is om, uh, uh, om de overgang tussen de twee woningbouwverenigingen soepel te laten verlopen. Dus uh, wat ons betreft dat wordt. Het is de normale koninklijke weg. Mevrouw de Vries. Ja, wat ons betreft ook een hamerstuk. Ik denk een heel technisch stuk. En uh, we kijken uit naar de samenwerking met prewonen. Want volgens mij hebben we genoeg afspraken nog met elkaar te maken. Dank u wel. Dank u. Bouw Hamerstuk. <laughs> Meneer Metters. Ja, ik moet het opnieuw even zeggen. Want het is goed leesbaar. En vooral duidelijk uitgelegd. Dus uh, complimenten aan de ambtenaar. Dit is te begrijpen in elk geval. Uh, er zit geen risico in. En uh, ja... ...naar pre wonen toe gaan, dat uh, met die middelen heeft toegezegd en ook heeft, is natuurlijk alleen maar vooruitgang voor Zandvoort voor het wonen. Dank u wel. Dank u. U zegt dus gelijk al een hamerstuk, proef ik. Meneer Keuning. Hamerstuk. Meneer Deen. Een hamerstuk, voorzitter. Dank u. Meneer Berg. Ja, ik sluit me aan bij de woorden van meneer Mitters. Dus het is een helder en duidelijk stuk. Um... Theoretisch lopen we een risico, maar ik geloof dat het in werkelijkheid te verwaarloos is. In de stuk lezen we de rente 2%, maar in de werkelijkheid is het lager, dus het is een heel mooi stuk. Ik sluit ze aan en doe het toch een keer over. Meneer Van Marden, ja, Het is leuk om over een bedrag van 240 miljoen gewoon te roepen. Het wordt een hamerstuk. <laughs> Dit is uit het hart gegrepen. Dank u Meneer Bluis. Ja, nee, het is een hamerstuk, dus ik hoef niks te zeggen, maar ik wil wel inderdaad, uh, ik, ik vind het ook een heel goed leesbaar stuk. En, uh, nee, maar ik wil een compliment aan de, aan de ambtenaar geven, zijn naam staat er, En dat heb ik al gedaan, ik zal het ook namens u overbrengen, want het is niet zomaar even iets. En het, dit is ook iets wat de gemeente Haarlem dan ook niet elke, volgens mij, hij, hij zegt, ja, dat maken wij ook eens in de zoveel tijd uh, mee. Dus hij moest zich er wel behoorlijk toch in verdiepen. En uh, nou, dat is hem gelukt. En ik... Compliment voor het stuk. Wou ik toch even ook mededelen dat ik dat ook heb. Dank u vriendelijk. Het is heel fijn voor een wethouder. Dit is een hele prettige bijdrage en we dat bijzonder prijs. En ik vind het vooral dat u het zelf zo prettig vindt. Dank u uh, voor uw bijdrage in deze vergadering en u bent bedankt. Mag ik mevrouw Verhey uitnodigen? Nou, er staat hier vaststellen we zo nog een hele vergadering. mededeling, mevrouw Wed. Ja, maar ik mag ze willen wel eerst uitnodigen. Ja, ja, ja. Nee. Je zei waarvoor? Alles moet dicht. Ja, mag ik mevrouw Verhey uitnodigen? dat mag. Nee, No Dank u allen voor uw positieve inzet en uw bijdrage voor deze vergadering. Het was een zeer goede vergadering op de Leiden en u als deelnemer erover genoten heeft. Hartelijk dank, wel thuis en pas op uzelf en uw naasten. me through the eyes and lows, my head, shoulders, knees and toes, my bones, you're keeping me from feeling all alone. I've been praying to a thousand different stars, to a thousand different arms, till I found you. I've been chasing back.